Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee, zandvoort en zon, zon, Dit is de zomer van ZFM. Met nu de zon, van ZFM Jazz. Why do you burn suddenly?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 Luister u naar hem in Samba de Amore. na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 people, ja gewone mensen vorige keer liet ik al op verzoek iets van uh, LG Rowe horen en hier was hij subtiel op de achtergrond maar hij werd natuurlijk fantastisch begeleid door de gitariste George Benson in een stijl die ik prefereer boven wat hij tegenwoordig uh, ten gehoor uh, brengt en uh, ja, ordinary people een ander stukje wat ik uh, uitgezocht heb is natuurlijk uh, Miles Davis. kon hier achterblijven. En samen ik speel hier met uh, John Coltrane. Luister nu naar I Could Write a Book.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 er was weinig te lopen. Want in het uh, begin van de avond. Uh, zo net, net om een uur of zeven, kwart over zeven. Toen begon het eigenlijk te hozen. niet en, uh, te geloven, ja. En dat was weer niet te kort, natuurlijk? Nee, nee, nee. het lijkt wel of we in Nederland wonen. Ja, niet. en uh, <laughs> met name in Zandvoort. Ik vind het uh, erg sneu voor de, voor de organisatie. Ja. En, uh, en ook voor de, voor, de, voor de plaatselijke horeca, Die jongens die daar allemaal geld in gestoken ja. hebben. Dat, uh, dat het er zo eigenlijk verregend, Want het mag natuurlijk toch wel wat revenue overbrengen. Ja, de, ik zet. vond wel dus dat het. Uh, bij bij, hoe heet het? Bij Café Koper Daar was toch nog aardig wat voor Ja, het was binnen. toch nog aardig wat publiek, maar toen was het ook Net een beetje droog, ja. want ik heb er zelf ook een poosje Gestaan ja, ja, ja. en uh, weliswaar In het begin met de paraplu op, maar Dat, dat was daar nog redelijk mm -mm. op een gegeven ogenblik Hé, hey, hey, wat gaan we vanmiddag doen? Is dat uh, nog wij spelen vanmiddag uh, Bij Beach Club 10 Oh gezellig En Naast, naast het Juttersmuseum, dus? Ja, naast het museum. Dus uh, ik hoop jou te zien vanmiddag. Uiteraard. Ik heb wel ja, dienst in het Juttersmuseum, maar ja, ja. ik kom beslist even kijken ja, en luisteren, natuurlijk. Hartstikke leuk. Hey, uh, wie, wie, Hé, uh, wie, uh, wie zijn er allemaal met jou? Uh, ik heb vanmiddag bij me, dat is uh, onze zangeres Monique van Doornveld. Uh -huh. Ik heb Peter de Gelder Fibre van Nisch. Nou, de Doseravond. Uh, ja, ja, zeker. Hey, ik heb uh, op de drums Alvin de Rijf. Uiter...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 Uh, ik verwacht dit binnen niet. Nee, ja, nee, want, te want zitten ik weet de, niet. Het is, ik heb vanmorgen wel heb ik door het duin gelopen met de hond, maar het regende niet, maar nee, ja nee, maar het dreigt toch wel in. Goed het wind. Nou, ik hoop dus dat uh, vanmiddag uh, er een hoop mensen uh, kan luisteren. Ja, ik bij, hoop ook dat de mensen hun eigen niet af laten schrikken door het weer. Want we gaan inderdaad, het gaat door, we gaan in ieder geval, uh, als het geen goed weer is, gaan we naar binnen toe. Hey, wat heb jij voor de luisteraars nog, uh, want we zitten tegen de klok van 11 alweer. Nou, ik heb even iets voor je meegebracht, een uh, cd van Tony Bennett, waar ik een groot bewonderaar van ben. Ja. En ik zou graag uh, van jou horen. April in Paris We gaan luisteren. en met het Count Basie orkest. We gaan luisteren.